moet van het NOS Journaal. De komende aanvraag van de NOS bij alle veiligheidsregio's. Om de bezuinigingen te realiseren, moeten de korpsen het onder meer doen met minder brandweerwagens en personeel, gaan ze minder oefenen en proberen ze minder vaak uit te rukken bij een vals alarm. De afgelopen jaren is er al fors gesneden bij de brandweer. Deskundigen en sommige veiligheidsregio's vinden dat de grens is bereikt en dat de brandveiligheid in gevaar dreigt te komen. In Bangladesh zijn zeker 31 mensen omgekomen bij een veerbootongeluk. De veerboot kapseiste en zonk na een botsing met een vrachtschip op de rivier Padma, zo'n 40 kilometer van de hoofdstad Dhaka. De reddingsdiensten hebben ruim 50 opvarenden gered en zoeken verder naar vermisten. Hoeveel vermisten er nog zijn is onduidelijk. Op de veerboot zaten zeker 100 mensen. De politie heeft twee bemanningsleden van het vrachtschip gearresteerd, waarvoor is niet bekend. In de Oekraïnse stad Garkov zijn tenminste twee mensen gedood tijdens een vredesmars, toen iemand vanuit een auto een explosief naar de betogers gooide. Een van de slachtoffers is een politieagent. Zeker 15 mensen raakten gewond door de ontploffing. Volgens een functionaris zijn er mensen opgepakt, maar hoeveel is niet bekendgemaakt. Het Oekraïnse ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt van een terroristische daad. Voetbal. PSV heeft ook de twaalfde thuiswedstrijd van het seizoen gewonnen. Tegen Dordrecht werd het 3-0. Ajax verspeelde twee punten. Bij Willem II in Tilburg is het 1-1 geworden. Vitesse won op de valreep met 2-1 bij Twente. De Twentenaren verloren voor de vierde keer op rij. Herenveen heeft thuis met 3-1 gewonnen van Groningen. Er is vandaag nog één wedstrijd in de Eredivisie. Feyenoord-Excelsior. Het weer vanavond en vannacht regen en landinwaarts ook natte sneeuw... waarbij het even glad kan zijn... Morgenochtend wordt het droog en breekt de zon door. In de namiddag en avond wel weer buien, soms ook met onweer. En het is morgen 8 tot 10 graden. DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen aangekondigde snelheidscontroles, maar dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn. Tot zover de verkeersinformatie.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 ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. Live. Met. Met nu de Muziek Boulevard.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 And you, you can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 Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi If we show up, we gonna show up.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 www.zfmzandvoort.nl <s poured alive>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 Yeah